Ik ga meteen weer weg, maar ik kom je even een boeket bloemen van de Boerenhuisclub brengen. Voor mij? Er is ook een brief bij. Met salutatie en de inlonken voor die edele schoenen en de lieve vrouwen. De boerenhuisklub. Maar had ik dan toch niet toch moeten gaan? Nee, tuurlijk niet. Is toch niks voor jou die onzin? Maar ze hebben erop gerekend. Je hoeft toch niet te gaan als je het zo verschrikkelijk vindt? Dat moeten ze maar accepteren. Als jij het dan ook niet prettiger gevonden? Nee. Andere vrouw had het misschien wel gedaan voor hun man. Maar jij niet en daar ben ik blij om. Maar ik ga nu weer weg. Ik moet naar het bureau. Maar je hebt me toch niet gerustgesteld. Maar ik zeg het toch. Ik had het een ramp gevonden als jij erbij was geweest. Dat had ik me helemaal doodongelukkig gevonden. Dat zeg je maar. Dat zeg ik niet dat maar. Dat zeg je om mij gerust te stellen. Dat zeg ik niet om je gerust te stellen. Dat zeg ik omdat ik het meen. Maar nu ga ik weg. Dan praten we er straks nog wel over. Dat zien we dan straks wel. Maar volgens mij is er niets meer om over te praten. Tot straks. Tot straks. Wat valt daar nou in godsnaam nog over te praten? Geen bal toch zeker? Hey. Je bent er nog niet vanaf. Dat zie ik. We vonden dat we deze gelegenheid niet voorbij mochten laten gaan. Het gebeurt tenslotte niet elke dag dat iemand van ons een boek schrijft. En daarom hebben we een flesje wijn voor je gekocht... om aan die blijdschap uiting te geven. En in de hoop... Dat je het van ons wilt aannemen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dat vind ik ontzettend aardig. Dan is het tenminste nog ergens goed voor. Een meetok. En een Grand Cru ook nog. Dat is een enorm cadeau. De wijn is door Sien uitgezocht. Die heeft daar verstand van. Nou, ik niet hoor. Maar Henk heeft een boekje. En daar staan alle merken in. Met de goede oogstjaren. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een Grand Cru heb gedronken. Ik ben er geweldig blij mee. Dank jullie wel. Hij ja, keek vluchtig de kring rond, zich afvragend wat hij nu moest doen. Pas toen ze aarzelend uit elkaar gingen en hij met de fles naar zijn bureau liep, bedacht hij dat hij misschien moest trakteren. Maar hij was daar te onzeker over om tot een besluit te komen. Als je nou het werk dat je doet overziet, wat vind je dan leuk en wat vind je niet leuk? Ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk. Maar het ene zal toch wel leuker zijn dan het andere. Ja, maar dat hangt ook een beetje van mijn bui af. De ene dag heb ik hier zin dus in, de andere daar. En het werk dat de anderen doen, is daar nou werk bij waarvan je zegt, dat zou ik nou ook wel willen doen? Nee. Dat geloof ik niet. Ik vind het eigenlijk wel goed zo. En je vindt ook dat je overal even goed in bent. Nou, dat kun jij beter zeggen. Dat weet je natuurlijk niet van jezelf. Nou, je weet wel wat je veel en wat je weinig moeite kost. Ja, dat wel natuurlijk. Wat kost je nou bijvoorbeeld veel moeite? Het leukste vind ik als ik dingen moet ordenen. Vooral als het veel is en als het een beetje opschiet, zodat je het ook ziet. Geef eens een voorbeeld. Nou, koppen maken in het kaartsysteem bijvoorbeeld, en het ordenen van het knipselarchief, als je er maar niet te veel bij moet denken. Denk heb je de pest aan. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, hè. In dit gesprek mag je alles zeggen. Je mag überhaupt altijd alles zeggen. Ik heb niet de pest aan denken, maar het houdt vaak zo op. Ja, ja, ja denken houdt op. En lezen? Nou, een, een dikke map vind ik niet leuk, vooral niet als er Franse tijdschriften zitten. Maar dat weet je ook mm -hmm. weet en als ik nou zou voorstellen om de Franse tijdschriften voortaan door Lien te laten doen, zou je dat jammer vinden? Nee, ik denk niet dat ik dat jammer zou vinden, maar dan zou ik daarvoor in de plaats toch wel Nederlandse artikelen willen doen. Wat voor artikelen bijvoorbeeld? Nou, over volksverhalen bijvoorbeeld. Dat vind je leuk? Ja, dat vind ik wel leuk, als er maar niet teveel in gezeurd wordt tenminste. <laughs> en het werk aan het register? Dat vind ik leuk natuurlijk, want dat doe ik met Lien. Dus wat je met Lien doet, vind je leuk? Ja, want dan kun je het werk verdelen en dan schiet het lekker op. Schiet het lekker op? Ik dacht het wel. Dus als ik nou straks voorstel dat jij en Lien samen elk jaar het register maken... dan heb je achteraf niet de pest in? Nee hoor, zou ik ontzettend leuk vinden. En het werk met Ad aan de uitgaven van de volksverhalen... Dat vind ik ook leuk. <laughs> je vindt alles leuk. ja. Ik vind alles leuk. Dat mag toch wel? Dat mag wel, maar ik vind het een beetje verontrustend. Nou, het is toch heus zo? Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Het, is, het is zelfs benijdenswaardig. Ik wou dat iedereen dat vond. Oh. Tjitske, ben jij eigenlijk tevreden met het werk dat je nu doet? Oh, jawel hoor. Niet zo erg? Jawel. <laughs> Is er ook werk bij dat je liever niet zou doen? Nee. Niet? Wat moet er gedaan worden? Het moet wel gedaan worden, maar ik kan me ook voorstellen dat een ander het doet en dat jij ander werk krijgt. Ik zou niet weten wat. Het werk aan de bibliotheek bijvoorbeeld, je hebt nou het budgetbeheer, je doet de aanschaf, je verzorgt het contact met de andere afdelingen en met uh, Mia. Ik kan me voorstellen dat ik dat dan Lien vraag. Of een deel daarvan. Waarom? Nou, als jij het niet leuk vindt, bedoel ik. Ik zeg toch niet dat ik het niet leuk vind? Ik probeer ook maar. Ik vind nou eenmaal dat het mijn werk is. En je vindt ook dat het goed gaat? En dat er geen veranderingen hoeft te worden aangebracht... ...waardoor het beter of uh, soepeler zou gaan? Nee, dat gaat toch goed zo? We <laughs> vind je ook van de tijdschriften mappen? Ja, natuurlijk. Er zijn geen aankondigingen of bepaalde tijdschriften waar je moeite mee hebt. Nee, ik dacht van niet. Vind je het niet goed soms? <laughs> ik vind alles goed. Ik heb wel eens kritiek, maar die krijg je dan ook. Het gaat me dan nou alleen om dat jullie stuk voor stuk werk doen waar je het meeste plezier hebt en waar je het beste bent. Oh, maar ik dacht dat ik die mappen wel goed deed. Ik vind dat jullie alles goed doen. Ik dank God iedere dag dat jullie hier gesolliciteerd hebben. <lacht> maar, nou ben ik Sinterklaas. Dat kan, want het is bijna Sinterklaas. En dan mag je een wens doen. Wat zou je dan willen hebben? Van het werk bijvoorbeeld. Iets dat je nog niet hebt. Mm. Mm. <lacht> dan zou ik geloof ik een uh... eigen kamertje willen. Gaat het goed? Natuurlijk niet. Wat moet er dan veranderen? Alles? Nee, nee hoor, het gaat wel goed. Dus er hoeft niets te veranderen? Nou, er moet natuurlijk wel iets veranderen. Zoals daar zijn. Mm, ik zou bijvoorbeeld best het werk van Ad een poosje willen doen. Aan de uitgaven van de volksverhalen? En Ik wil ook wel graag wat veldwerk doen. Je wilt alles doen wat anderen doen. Ja, zo is het wel. En dan de anderen jouw werk. Nee, dat wil ik ook blijven doen. Als het leuk werk is tenminste. Is het werk aan de enquête leuk? Ja, dat is leuk. Maar ik moet er niet aan denken dat ik dat alleen zou moeten doen. Dat zou geloof ik simpel worden. Dat moeten we niet hebben. En de bezoekers? Dat vind ik ook wel leuk. Dus zo houden. Nou, als ik af en toe een bezoeker mag doorschuiven. Oh, zou ik dat wel prettig vinden? De niet zo leuke bezoekers. <laughs> ja, dat spreek ik niet tegen. En de antiquariaatscatalogie. Dat wil ik ook wel blijven doen. De, de leuke tenminste. <laughs> ja, het is wel zo. Tja. <coughs> zou je eigenlijk een eigen kamertje willen? Zijn die er dan? Nou, dat zou ik er wel even hebben. Nee, die zijn er niet. Maar <laughs> het kon zijn dat je liever op een andere plaats uh, zat. Ik zou de plaats van zien wel willen hebben. Ga ik me eigenlijk ideaal. Dan zit ik ook wat dichter bij de bezoekers. En zien dan? Nou, dat zou ik niet weten. Op mijn plaats misschien. Zien is de datum van je doctoraal nu al vastgesteld? 25 februari. En dan ben je klaar. Ik bedoel, je schrijft geen proefschrift? Nee? Dat hoeft toch ook niet? Ik heb ook geen proefschrift geschreven. Ik vind het onzin om een boek te schrijven alleen voor de titel. Je kunt het net zo goed zo uitgeven. Oh, maar ik vind het geen onzin. Ik... Daarom is het niet. In ieder geval zou ik het hoofdbureau voorstellen om je met ingang van die datum tot wetenschappelijk ambtenaar te benoemen. En mag ik dan ook onderzoek doen? Je doet toch onderzoek. Maar dat het ook meer prioriteit krijgt. Het krijgt zoveel prioriteit als je zelf wilt. Dus ik mag mijn andere taken dan afstoten. Je hebt toch al haast geen taken meer? De knipsels en de mappen. De mappen heb je nodig om de literatuur bij te houden. Maar de meeste artikelen gaan niet over mijn specialisme. We hebben hier geen specialismen. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Specialismen zijn altijd tijdelijk. Hoe lang? Doe je over die knipsels? Twee uur per week. Dat is toch haast niks? Maar over de mappen en de boeken doe ik gemiddeld wel... Uh, zes tot acht uur per week. Daar kunnen we niet op bezuinigen. En als we het nou eens globaler zouden gaan aankondigen... dat we bijvoorbeeld alleen de conclusie geven? Mm, dat lijkt me toch wel een bezwaar. Niet alleen voor tijdschrift... maar ook omdat jullie de artikelen dan niet meer lezen. En maar daar gaat het me ook om. Kun je het onderzoek dan niet meer prioriteit geven hoe, op de afdeling? Hoe je dat dan doen? Op het instituut van Henk brengt iedereen regelmatig verslag uit over de stand van zijn onderzoek. Maar behalve jij doet alleen Gert hier onderzoek. Die, dat en jij toch ook? Ik zal er zo over denken. Ik stoor toch niet? Nee. Ga gang. Je hebt zeker wel gehoord dat wij een boek gaan uitgeven over 100 jaar vragenlijsten? Nee, heb niet gehoord. Heb je daar niet van gehoord? Nee. Jij ook niet? Ik heb er wel iets over gehoord, maar ik wist niet dat het over 100 jaar vragenlijsten ging. Hey, ik dacht toch zeker dat jullie dat wel zouden weten? We wisten het dus niet. Dan wordt het toch wel tijd, want we gaan het volgende week zaterdag aan de minister aanbieden. Minister? Dat verbaast je. Ik kan niet zeggen dat we eerder iets aan de minister hebben aangeboden. Honderd jaar is natuurlijk wel veel. Een eeuw? Daarom. En waar gebeurt dat? In het Museum voor de Tropen. In het Museum voor de Tropen? Ja, daar moet je nu niets achter zoeken. Dat is alleen omdat we daar een geschikte zaal konden huren. Maar eigenlijk kom ik daarvoor niet. Wil je ze gaan zitten? Nee, ik ben zo klaar. En jullie waren ook in gesprek. Ik kwam alleen vragen of jullie die middag misschien op het instituut kunnen zijn. Er komen dan wat mensen op bezoek. En het leek ons wel aardig als die dan hier op alle afdelingen een kleine tentoonstelling zouden vinden. Anders is het zo leeg. Hoeveel mensen worden dat? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Niet zoveel, denk ik. Dat nee, ik wil ik wel doen. Ik zal het bespreken. Dank je. Ik heb hier het programma van die dag. Zal ik dat dan maar op je bureau leggen? Graag.